Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het opschalen naar 1700 intensive care bedden is onmogelijk. Het kabinet wil dat nog altijd, maar het is niet te doen, zeggen twee belangenverenigingen van IC-personeel. Er kunnen bij een nieuwe golf hooguit 1350 bedden worden vrijgemaakt. Maar zelfs dan komt de kwaliteit van de zorg in gevaar en neemt de kans op personeel met burn-out klachten toe, waarschuwen ze. Dat het aantal bedden niet verder kan worden verhoogd komt doordat veel mensen wachten op een operatie en doordat er veel verpleegkundigen zijn gestopt en er een tekort aan is. Een docent die studenten dringend verzocht alleen naar college te komen met een coronabewijs is teruggefloten door Tilburg University. Geen stel heeft een mail in handen waarin te lezen was dat de docent schreef dat als je zonder het coronabewijs naar de collegezaal zou komen, je de gezondheidsrechten van anderen in de zaal in gevaar bracht. Ook noemde hij het moreel laakbaar. Tilburg University neemt afstand van de mail van de docent. Een blunder van het ministerie van Defensie. 1600 gloednieuwe vrachtwagens mogen de weg niet op. Ze zijn een paar centimeter te hoog. In de wet staat dat voertuigen niet boven de 4 meter mogen uitkomen. En de minister gaat nu kijken of ze een uitzondering kan krijgen. En Ik vind het zelf ook heel ongelukkig uh, dat, het, uh, dat het zo is. Het idee was dat we uh, uh, in de combinatie nog wat zouden zakken. Dat is niet het geval. Dus het moet gewoon nu opgelost uh, worden. En voor de timebeam hebben we voor die 4 centimeter dat ze te hoog zijn. Je mag niet hoger zijn dan 4 meter op de weg hebben we vrijstelling gevraagd. Tot ze die vrijstelling krijgen blijven de vrachtwagen stilstaan op de kazerne. Boze leerlingen en ouders op een middelbare school in Amsterdam. Het Geert Grote College liet eerder deze maand weten de buitenlandse kunstreizen te annuleren vanwege corona. En dus gaan ze op kunstreis in eigen land. slaat nergens op, vinden deze leerlingen. Ik vind een kunstreis dus hoort in het buitenland te zijn. Want ja, anders kan je het ook gewoon zelf doen met je ouders. Dus ja, ik ben het er niet mee eens. De school vindt het een te grote verantwoordelijkheid om naar het buitenland te gaan als niet iedereen gevaccineerd is. Ik snap de pijn ook heel goed van leerlingen en ouders. Die voel ik zelf ook. Maar uiteindelijk hebben wij als school de eindverantwoordelijkheid voor al die 200 leerlingen die dan uh, eventueel in quarantaine zouden moeten. De komende twee weken hopen de ouders met de schoolleiding tot een oplossing te komen om toch op reis te kunnen gaan. Het weer kan er fel aan toegaan met onweer en hagel. Vannacht gaan de buien weer liggen, dit weekend bewolkt en rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 van Horen naar Heerenveen staat tussen Den Oever en Kornwerderzand nog 10 kilometer file... en de vertraging is daar ruim een half uur. En op de N305 Almere dronten we tussen de aansluiting met de A27... en die met de N301 ook een half uur tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Let nu, see it. da da da da da die? We're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 Twee uur daverende de See It Sessions. DJ JK, DJ Dion zit niet in de house. Vorige week heb je ons moeten missen. Althans, we hadden gewoon een lekkere premix al klaargezet voor jullie. Tijdens het daverende Formule 1 geweld. Oh ja, wij houden wel van een feestje, dus wij waren eens feest gedruist. Maar nu zijn we weer lekker twee uur lang live. Gewoon bijen. Jouw vrienden van de radio. En Dennis, yes. waar ben je nou eens aan het rokken? Kom op, knal hem erin! Tot aan elf uur. See you at Sessions, met nu een uur lang. DJ Dion Sidney, hier op jouw team transport in de mix. Amen. <laughs> Jumping as it can be I came to get this party jumping as it can be Right now, ready to go You got me feeling like Ben Zandvoort. En ja, Dennis, die is gewoon uh, multitasking. Hij heeft gewoon zijn gameconsole meegenomen. Mocht je niet geloven. Kijk dan gewoon met hem mee op zijn Facebook. DJ Dion zit niet in de house. Tot aan tien uur. En na tien een uur lang DJ JK. En heb je hem net gespot? Wat een officiële primeur. Een echte ID. Van DJ Dion Sydney. Binnenkort. Misschien wel gereleased. Oeh. Spannend. Nu verder met DJ Dion Sydney. What kind of spell you put on me?